Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Alle Nederlanders worden opgeroepen om weg te gaan uit Oekraïne. Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken maakt dat net bekend. Het reisadvies voor heel Oekraïne is naar rood gesprongen... en dat betekent dat je er niet naartoe moet gaan. Het heeft te maken met de spanningen tussen Rusland en Oekraïne aan de oostgrens. Meerdere landen hebben al gezegd dat hun burgers weg moeten uit Oekraïne. In dat land zelf wordt vooral opgeroepen om rustig te blijven, zegt correspondent Iris de Graaf. Lokale journalisten, bijvoorbeeld inwoners... die vanochtend dat ook vandaag gewoon weer een rustige dag is, dat er verse sneeuw is gevallen en dat iedereen vooral rustig moet blijven. Maar goed, het leger en het burgervrijwilligersleger in Oekraïne staat wel al weken klaar voor het geval dat, dus er wordt wel met elk scenario rekening gehouden. De Franse politie heeft auto's, campers en trucks tegengehouden... die probeerden Parijs binnen te komen met het zogenoemde vrijheidsconvooi. Er zouden 200 boetes zijn uitgedeeld. Mensen in de konvooien protesteren tegen de coronaregels. In Den Haag is ook zo'n protest aan de gang. Zangeres Do heeft ook te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag door Jeroen Rietbergen van The Voice. In een interview met NRC vertelt ze erover. Het gebeurde twintig jaar geleden en Do heeft hem er meteen op aangesproken. Daarna hield het op. Hij heeft het niet gezien als een probleem, zegt ze tegen de krant. En daar zit de angel. Hey, ja, word jij helemaal knettergek van dit liedje? In Nieuw-Zeeland zetten ze de Macarena in om demonstranten weg te jagen bij het parlementsgebouw. Sinds dinsdag kamperen er enkele honderden mensen op het gras voor het gebouw. Ze protesteren tegen de mondkapjes en de verplichte vaccinaties voor sommige beroepen. De Macarena moet er in combinatie met het nat sproeien van de betogers voor zorgen dat mensen uiteindelijk vertrekken. Tot nu toe is dat nog niet gelukt. De demonstranten hebben greppels gegraven voor het water. En het nummer We're not gonna take it van Twister System. ...wordt afgespeeld richting het parlementsgebouw. Het weer nog, best wat zon is er, vanmiddag een graad of acht. Morgen ook zonnig en nog ietsje minder koud met tien graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ABB. In de regio Noord-Holland staan files op de A2 Amsterdam richting Utrecht... ...tussen Maars en een knoop het Oude Rijn... ...een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag... ...tussen Schiphol en Roedervaar en twintig minuten vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk.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 Zijn hielden de buren, Ja, zuster, Jezus, nee, Laten we allemaal doen wat we willen. Zonder te schreeuwen en zonder te gillen. Doe wat je het liefste doet, Ja, zuster, nee, zuster. Dat is het altijd goed. Ja, zuster, nee, zuster. Ja, zuster, Jezus nee, Ja, zuster, Jezus. Nee, ja, nee, de geschiedenis van twee oude mensjes.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 be Bijzonder goedemorgen luisteraars. En welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere zondag neem ik u mee op reis terug in de tijd. Naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie oud-Hollandstaalige muziek. En iedere wijk komt de Kordraaier weer een bak met plaat te brengen. En die gaan we dan weer uitzoeken voor dit programma. En daar bedank ik Kordraaier hartelijk voor. Dan als we horen natuurlijk onze herkenningsmelodie. Die was van Louis Davids met een nog wel oudje. Een opname 1928. Onderweg zometeen. Lou Bandy, Karel van der Veld, Annie de Reuver en de Skymasters. En uh, Lou Bandy die had een broer. Dat was Willem Frederik Christian Diebe. Geboren in Den Haag op 5 april 1886. En al daar overleden op 9 april 1944. Was een Nederlandse zanger in het uh, Interbellium. Dat is de periode tussen de beide wereldoorlogen onder de naam Willy Derby. Een van de populairste artiesten van Nederland was. Want tot zijn bekendste nummers boren natuurlijk het plek. Bij de molen, daar bij die molen. Twee ogen zo blauw. En pinda, pinda, lekker, lekker. Die heb ik nu voor u. U hoort hem nu op de radio. Willy Derby met pinda, pinda. Lekker, lekker. Ik zeg een hele goede morgen. Met andere eind eraan. mijn boot hadden ze uit de vaart. Toen hingen ze me dood maar daar die trommel voor mijn buik. Ze zeiden mij ga nou maar door en roep alleen maar pinda hoor en vraag er dan vijf centen voor. Toen zat ik in de buik verkocht mijn eerste pakje draad die stijver had ik pleur. Maar ik had toen in mijn zenuwen een dubbeltje terug pinda pinda lekker lekker. Als je maar vijf centen dient. Pinda, pinda, lekker, lekker. Of je kouwen kan of niet. Ik sta en dommel bij mijn trommel. En tot ik uit mijn jasje wei. En Van je teng, denk, teng, denk, teng. Denk, van je tang, tang, tang. Zie de wie, de wie Shanghai. In de man werd heel wat mans, de helft van deze tijd althans. Ik heb bij de mooiste meisjeschans, dat is echt naar mijn zin. Die jas die voor mijn overschoot hangt aan mijn lijf als een blok En is mijn een maat of tien te groot, daar voel ik me eenzaam in. En ga ik naar China weer terug, waar ik elke dag naar snak heb. Nu de pinda ziekte en ik de centjes in mijn zakken pinda binden. Lekker lekker, als je maar op vijf centen pint. De pinda lekker lekker. Of je kool aan kan of niet, ik sta en dommel trommel dat ik mijn jasje wij you je teng teng teng find je tang tang tang de wie de wie shanghai Je tang. dang, dang. Zie de wiede, wiet, Shanghai. Wat, wat vies, Louise. Louise was een leuke meid, benauwelijks 18 jaar. Ze was een verdiep, unefus, maar dat was geen bezwaar. Maar zij weet op haar nageltjes, dat vond er een en telkens als ze weer begon, die mama, bleek toch af, Louise, ze zit niet op je nagels te bijten, wat, wat vies, ze. je zult met dat bijten je vinger verslijten, wat, wat vies, Louise, hou met dat bijten op. Op je nagel te bijten, wacht Wat vies, Louise Men heeft er kleine nageltjes met mosterd vol gesmeerd Maar zij heeft ons die mosterkuren toch niet afgeleerd Ze ligt er nu de mosterd af, Het smult toch niet zo fijn Alsof er kleine vingertjes van vriesproketjes zijn Louise zit niet op je nagel te bijten, wacht Louise, je zult met dat bijten je vinger verslijtend. Wacht, wat wie is Loïse? Oh, met dat bijten, oh anders het een strook. Je kleine vingertjes zijn toch die lollies, lieve pop. Loïse, zit niet op je nagel te bijten. Wacht, wat wie is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 Hou oh, met dat beten nog, oh, anders heb je een strop Je kleine vingertjes, zit op die lol, lieve Bob. op. Louise dus zit niet op je nagel te bijten, wacht, wat vies, Louise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 eens in de poppetjes van mijn ogen. En daarvoor hoort u Lubandi, de broer van Willy Derby. Met Louise zit niet op je nagels te bijten. hem Zandvoort, lokale oproep vanuit de badplaats als Zandvoort. De volgende artiest is ook een veelgedraaide artiest in dit programma. hebben een heleboel leuke plaatjes gemaakt, vind ik zelf. We hebben het over Anton, roepnaam Tom Manders, geboren in Den Haag op 23 oktober 1921. En overleden in Utrecht op 26 februari 1972 was een Nederlandse tekenaar, komiek en cabaretier. In die laatste functie werd hij met name bekend als Doris... en heeft hij een heleboel leuke dingen gedaan. U wordt er nu zo eentje. Doris met Or -D. Orchidee. Orchidee. Orchidee. Zo heet mijn kleine chimpansee. Orchidee. Ze overal met me mee. Orde, heen. Een vissen zeeman bracht mee uit het binnenland van Uruguay. Maar de kapitein zeer verstoord. Ik wil geen vrouwen bij mijn aan boord. Verstop er maar in de kajuit. Maar maar die griet eruit. Orchidee. Kleine Simpal Zee, Oregidee. Oregidee. Ze zwerft overal met me mee. Oregidee.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 Een kleine simpelzeed, orchidee, orchidee. Ze zwervt overal met me mee, orchidee.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 Hier buiten Mijn lied te fluiten Het klinkt niet mooi, maar dit is het enige dat ik kan Ik kan niet zingen, dansen of piano spelen Ik ben geen Romeo, die serenade dus is Daarom sta ik hier buiten Mijn liefde dus lief is fluiten Om jou te laten merken wil ik wel van je hou Oh maar, ja, o maar, ja, je bent Muzikaal. Oh Marja, oh Marja, je bent een ideaal. Voor jou wil ik gaan leren, voor teleur en ook voor Bas. Ik wil alles aanproberen proberen als ik zeker van je was. Dus ga ik mij naar buiten, om daar te lopen fluiten. En eens zal ze wel merken, of wil ik wel van haar houden Oh ja, oh ja, je bent zo muzikaal Oh ja, oh ja, je bent ideaal Voor jou wil ik gaan leren, voor tenor en ook voor vast Wil alles gaan proberen, als ik zeker van je was Musical. Oh, Mario, oh, Mario, je bent van het Blauwe vaan, het strand, een muur, een hoop. Een wil verscheurt haar eigen keel, en dansorkest speelt laf of sil. Er is zoveel te koop boven het en boven. give De lucht een strakke blauwe waan. Het strand een meer een hoop. Een meel verscheurt haar eigen keel. Een dansorkest speelt laf voor ziel Er is veel te koop boven de. Dijk. Draaien, vogels U hoort de muziek van Rita Rees, Jazz. Samen met Pim Jacobs, combo met Zon in Scheveningen. En deze dame behoorde ooit tot uh, ja, een van de grootste Nederlandse jazzartiesten voor Nederland. En voor uh, Ria Rees hebben we Pim Jacobs, combo hoor u Black and White, nummer 1956 met O Maria. En de volgende formatie is het orkest zonder naam. En in 1950 hebben ze een nummer gecoverd, Het Ding. De Nederlandse versie van het Amerikaanse The Thing van Charles Green. Met diverse stunts werd het mysterie van het ding... wat het ding nu precies kon zijn, levend gehouden. De Nederlandse tekst was van uh, Dico van der Meer en uh, Jan de Cler. U hoort ze nu, het orkest zonder naam met Het Ding. Ik liep er zo op een stil, de strand van zand aan de zee en zag naar bos een grote kist die in de branding leek. Ik viste hem op en kijk er eens in, weet je wat ik zag? Ik zag een knaap van hem, die in dat kistje lag. Oh, ik zag een knaap van, oh, van hem, die in dat kistje lag. Ik bond hem achter. Op mijn fiets met zeven meter tal En peddelde ermee naar huis en gaf me aan vrouw Die kreeg het op de zenuwen en riep uit en vlug. Ze smeren nou met diep en kon nooit meer terug. Oh, ze smeren nou met oh, diep en kon nooit meer terug. Ik dacht, wat moet ik nou gaan doen? Toen kreeg ik een idee. Ik maakte er een pakje van en nam de zaak weer mee. Toen ging ik naar het politiebureau, maar het stelde mij teleur. Want ik keek een keer naar die en zweet me door de deur. Oh, ik keek een keer naar die. De voddeman en zei ze, kijk eens hier, ik heb hier heel wat moois voor jou verpakt, dit pakpapier. Maar weet je wat die volderman deed? Die zei, pak uit die kop. maar nauwelijks zag hij die, of hij ging op de loop. Oh, maar nauwelijks zag hij niet, of hij ging op de lop. Oh, Zo was ik 40 jaren lang in weer en wind of jou. Maar waar ik met mijn post kwam, geen mensie het hebben De einde raad nam ik een besluit en ging naar Rome, Jan. Die schrok zich ook van die en brulde niks ervan. Oh, die schrok zich ook van die en brulde niks ervan. En dit is dan het einde van mijn eindeloos verhaal. Maar wat is nou voor en mij, ter de moraal? Wanneer je ooit een kist ontdekt die in de branding leed, blijf altijd af je raakt er nooit meer kwijt. Blijf altijd af van je raakt er nooit meer kwijt. Blijf altijd af van je raakt er nooit meer kwets. op mijn hand, ben ik aan mijn Je raakt er nooit meer kwets. We leven de tijd van de leer.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 Ik ben Precies als vroeger weer, een sinaasappelen vent en die rolt weer iedere keer. Daar zijn de appeltjes van Oranje weer, sinaasappelen zoek ze zelf maar uit. Kleine, grote, kepsen elke maat, bijt er in het zak langs je kin, zo roet de man nog schaart. Oh, daar zijn de appeltjes van Oranje weer, sinaasappelen sla een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 De zo'n vertrouwd gehoor en hij verkoopt het door. Want als hij maar begint, dan zingt de hele buurt in koor. Ja, daar zijn de appeltjes van Oranje weer. De sinazappelen, zoek ze zelf maar uit. Kleine, grote, heb in elke maat. Bijtere zin, het je in zo rond de man op straat. Daar zijn de appeltjes van de Oranje weer. De sinazappelen slaanjes hier. Geld dan mevrouw, die staat er niet voor lauwen. Van je hele olle houten er maar in. En van je hele olle houten er mocht maar in. En van je hele olle de moet maar in. Ze zijn nog eens zo fijn als de appeltjes van Pitijnen. van je hele olle houten de maar in. De appeltjes van Piet en van je hele hola, houd er de muur maar in. En van je hele, van je hola, allemaal appeltjes van oranje, houd er de muur maar in. Ja, en dat was Max van Praag. Met daar zijn de appeltjes van oranje weer. En daarvoor wil je Alberti met de glimlach van een kind. U luistert nog steeds aan Zandvoort uit Zandvoort. Iedere zondag neem ik u mee op reis... Terug in de tijd, naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat met alleen maar mooie, oud-Hollandstalige muziek. En de muziek wordt iedere week weer beschikbaar gesteld door Cor Draaier. En ik heb nu een drietal liedjes uit de televisieserie Ja, Zuster, Nee, Zuster. De liedjes zijn verschenen op vier DK-langspelplaten. De geschiedenis van Rusthuis vol Herrie. Nieuw liedjes uit de Ja, Zuster, Nee, Zuster thuis voor liedjes en niet met de deuren slaan. En nadien zijn ze zowel op LP als later op CD vol complicaties uitgebracht. Want liedjes werden ook talloze singles en EP's uitgebracht die in een enkel geval ook de hitparade haalden. En er zijn ook enkele muziekcassettes verschenen met, met ieder vier stukken erop. In 1999 zijn de vier originele langspelplaten heruitgebracht op CD. door het label Nikkelen Nelens met originele hoesontwerpen waarbij wel het Deca dekaloga is weg. Uh, uh, zoals het zo mooi heet. En de serie wordt in 1967 de Gouden televisier. Televisiering. En u hoort ze nu Ja, Zuster, Nee, Zuster. En we beginnen met de jongens van de reisvereniging. En erachteraan Bello, niet zo trekken. En als laatste uit het blokje Ja, Zuster, Nee, Zuster... een souvenir uit Nederland. Luistert te baan. Ik zou zo graag eens willen weten of ze nog bestaan.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 De hele klop op reis naar de Lorelei, met Cornelis en met Gijs naar de Lorelei. Met Lenny en met John, die altijd zo wil komen. Hoe zou het met ze zijn sinds dat reisje op de Rijn? Ik zou zo la graag la la la la. la, la.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 Liefde bereid onontbeerlijk, maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort, Zandvoort. He'll be Een tulip, tulip, tulip, a doll, een mil, een a a tulip, shoe tulip, een tulip, een tulip, een tulip, een tulip, een tulip, een tulip, shoe tulip, een tulip, een a een tulip, een mil, een tulip, een mil, een tulip, een tulip, een tulip, een tulip, een tulip, een tulip, Dat a kost a maar tulip, Dat is een wel te doen doll, een mooie een een mooie een en duim, yes, een Dit bonnetje Dit bonnetje staat yes, sir. een duim, en een duim, en duim, een een duim, een een een een een een een It's got fun. It's got fun. Yes. Ja, blokje, ja zuster, nee zuster, populaire televisieserie... Dat waren ze onder andere de Souvenir uit Nederland... Bello niet zo trekken en de jongens van de reisvereniging. En de volgende dame kennen we van Kees en Marja. Dat was een Nederlandse zangduo dat bestond van 1973 tot 1977. Het is vooral bekend van de hit hoe lang zou het duren uit 1976. Het duo bestond uit Kees de Wit en Marjan Kampen. En de Helmondse zangeres Marjan Kampen, daar gaat het nu over... nam in 1968 als tiener deel aan het KRO-programma Springplank... en nam vervolgens onder lijnen van Gert Timmerman enkele singles op. En in 1971 vormden ze op, op aanraden van Johnny Hoes met Theo uh, Diepenbrok, het duo Theo en uh, Marja. En u hoort er nu Marjan Kampen met Leven, Leven de Liefde. Leven, Leven de Liefde. Je Pinksterdag als het even kon liep ik met mijn dochter aan het handje in het park iet te keuren in de zon, gingen maar de liefjes plukken eentjes voeren eindeloos. Kijk nou toch je jurk wordt nat.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 Ben je bang voor het hondje? Hondje bijt niet. Papa zegt dat hij niet bijt. Op een mooie dingsterdag met de kleine meid. Als het kindje groter wordt, Roosie in de knop, zou je tegen alle gro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 Vader is een hypocriet Vader is een nul Vader is het enkel en alleen maar voor de centen En de rest is flauwekul Ik wou dat ik nog één keer met mijn dochter Aan het handje lopen kon Op een mooie Pinksterdag in de zon, op een mooi pinkster. Je uw vader lief en nu hoorde uw dochter lief. Willeke Alberti met Norman. Natuurlijk een Engelse vertaling. In het Nederlands vertaald natuurlijk. En daarvoor horen u André van de Heuvel. Samen met Leen Jongewaard met Op een Mooie Pinksterdag. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard als het programma gemist heeft. Aanstaande zaterdag of volgende week. In ieder geval volgende week zaterdag tussen 1 en 2 smiddag. Wordt het programma nogmaals herhaald. En uiteraard volgende week zondag ben ik er weer. Tussen 9 en 10 in de vroege ochtend. Een lekker bakje koffie. En weer een reisje terug in de tijd naar de jaren 30. 40, 50, 60 en de jaren 70. Ik bedank nog even kort draaien voor het beschikbaar stellen van al deze mooie oud-hollandstalige muziek. Ik laat u achter met uh, Antje Heren met moeders Rijkdom zijn haar kinderen. Maar eerst nog even Wil Verdi. En Wil Verdi is het pseudoniem van Werner Ferdinand, geboren in Gent op 9 maart 1927. De Vlaamse zanger. werd bekend met de nummers als Christine. Beleidenis, de stervende, zieder, gij, meger, het schrijverke, gebaseerd op gelijkname gelijknamig gedicht van uh, Guido Gezel. En ik heb een andere plaat voor u gevonden. Willy Verdi, met Zonder Liefde gaat het niet. Ik wens u nog een hele fijne zondag en misschien tot volgende week. Tot ziens. Luister even als het kan naar het lied van arme Jan. Die geliefde kennen mocht, daar die vrouw hem zocht. Maar dat vergeet niet, brave mensen, wat het leven u ook niet? Nee, zonder liefde gaat het niet. Nee, dan gaat het niet. Eén konde hij rijk en net, had zijn buikje rond en vet, Maar als een koninklijk bestaan, is hem slecht vergaan. Hart de slechts armen. en hoe men het ook beziet. in nee, zonder verliezen gaat het niet. Nee, nee, nee, nee, dat gaat het niet. Hij verdient de hopen geld, deel door de slimheid en geweld. Rijken was een enig doel, maar zijn hart bleef koel. Niet verwanden verwachten beeldspoon meisje dat u hare lippen wiet, want dan verliezen gaat het niet. Nee, nee, nee, dan gaat het niet. En zo werd hij schattenrijk, had hij van zijn sluwheid blijk, steden weg een mens ontpakt, wat dat even straf. Maar het eind was de gevangenis, want verraad bracht hem niet. en achter tralies leef men niet, oh nee, dat leef men niet. Arme Jan, die u niets meer bieden kan, dan die ene wijze raad, moet u voor het waard. Houdt u van een vrouw wel dus als ze u ook haarne ziek, want zonder liefde gaat het niet, nee dan gaat het niet. En zie hier het eind van het lied, zonder liefde gaat het niet, het je steeds welkander lief, het steeds lief.